3 uur. NTO Radio 1 met Mischa Blok. Je vliegt met 2 naar de Dominicaanse Republiek... met een vertraging van maar liefst 27 uur. Heb je recht op compensatie? En buiten is het nu nog koud, maar zoals je weet... zijn we bij Radar liever te vroeg met onze praktische tips dan te laat. Dus gaan we het hebben over het lente klaarmaken van je tuin. En de belofte die gaat over de slijtvaste autobanden van QuickFit. Maar kunnen autobanden eigenlijk wel slijtvast zijn? Nu het NOS Nieuws.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 Het weer in het noorden is het zonnig. In het zuiden kan het nog licht sneeuwen. Temperatuur ligt rond het vriespunt. De wind is krachtig tot hard. Vanavond en vannacht opklaringen kan het min vijf worden. Morgen overdag weer zonnig. Alleen in het zuiden kan het bewolkt blijven bij 1 of 2 graden boven nul.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 Avro tros. Hoe maak jij je tuin lente klaar? Ja, je zou het vandaag niet zeggen, maar de lente komt eraan. Dus de hoogste tijd om je tuin op orde te maken. Hoe pak je dat aan? Ga je zelf snoeien of laat je dat aan een vakman over? Wat is jouw gouden tip om onkruid te lijf te gaan? Laat het me weten, ga naar de Radar Facebookpagina en reageer. Of laat een berichtje achter op de Radio 1-app of via Twitter hashtag Radar. Radar. Met Micha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Hier in de studio tuinman Robert Sterk. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij hebt een hoveniersbedrijf hier in Hilversum. Nou, Nederlanders zijn steeds meer bezig met hun tuin. Blijkt uit de cijfers van de tuinbranche Nederland. Want we kochten het afgelopen jaar 11% meer groen voor de, voor de tuin. En het gaat ook goed met de tuinmannen. Volgens het CBS draaide die 10% meer omzet. Merk jij dat ook? Dat je drukker ja, krijgt? Ja, zeker. Dat merken wij zeker. Het is, uh, de, de, de hele winter zijn we zeg maar doorgegaan. Normaal gesproken valt het heel even stil. Maar we merken het echt, het is absurd druk. En ja, we, we doen wat we kunnen en we maken er wat mooi van. En hebben Nederlanders ook steeds meer beeld van nou, zo wil ik het hebben? Of uh, laten ze dat dan vooral aan jou over? Um, dat is wisselvallig. Er zijn uh, hè, sommige van mijn klanten die weten precies wat ze willen. En sommigen, die, die, daar gaan we dan eerst even een ontwerpfase in of, ja. of hè, even kijken wat hun wensen zijn. En hoe we daar natuurlijk invulling aan gaan geven. Hè? Ja, nu is het koud buiten. Hè? Ja. Kun je nu nog wel wat in je tuin doen met deze temperaturen Of moet je toch echt even wachten? Nou, ik zou nu heel even wachten. Ja. Want het is echt heel koud. Er staat best wel een windje. Uh, maar zodra het nadwingen het wel weer lekker even wat warmer wordt... kun je gewoon gelijk al weer aan de gang. Lekker even, uh, even wat, wat, wat heesters snoeien. Hè? Bijvoorbeeld hortensia's of de katalpaas. En dan, uh, dan begint het voorjaar weer. Ja. ja. Ga ik eventjes naar Johannes Doleeslagen van Radar Online. Je hebt een balkon. Ja. Doe jij zelf nog iets creatiefs met je balkon... of is het vooral tegengaan van de groene aanslag? Uh, vooral dat, ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik een <laughs> hoogliggende woning genomen heb... zodat ik geen tuin had. Dat is juist <laughs> dat een pluspunt voor erg. jou, geen tuin. Ja, ah. ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik heb er gewoon eigenlijk simpelweg de tijd niet voor. En voor de helft ben ik allergisch van wat je in zo'n tuin plant. Dus ik vind het eigenlijk wel prima om uh, lekker hoog te wonen. Okay, maar toch ga jij dingen vertellen over de tuin? Ja, ja want er zijn een heleboel appjes uh, die komen binnen. En uh, nou ja, wat vooral, we horen het net ook al, echt opvalt. Het is koud. Uh, dat uh, zeggen Sprity, Lammert, Rink en Christina ook. Uh, die wachten eerst allemaal de vrieskou af. Af. En dan is het actie uh, uh, echt lammert naar ons. Nou, dat appen met ons, dat kun je dus allemaal zelf elke week doen. We vragen elke week jouw mening. Uh, en hoe kun je dan daaraan meedoen? Nou, heel simpel. Ga naar onze website radar.afrotros.nl en meld je daar gratis aan via de contactpagina. Dan vragen we jou elke week dingen. En jouw reactie, die nemen we dan weer mee in deze uitzending. Ja, nou, en dat appen, dat deed Alp dus ook. Hij uh, laat zijn voortuin onderhouden door een hoveniersbedrijf, omdat hij dat zelf vanwege zijn gezondheid niet meer kan. En Iepie weet het even niet meer met haar tuin. Uh, de klim op de schutting lijkt niet te stoppen. Nou, we hebben een beetje wat achterstallig onderhoud aan de klimop. De Hedera klimop. Hij overhoekert nu de hele schutting. En geen andere planten kan ik daar meer planten. Want het overhoekert helemaal. Ja, Robert, wat moet je doen met zo'n klimop die, ja, die de spuigaten uitloopt? Um, nou ja, als je hem wil behouden, dan moet je hem uh, gewoon een keertje of vier vijf in een jaar gaan knippen en zorgen dat hij uh, lekker op formaat wordt. En anders, als, als dat te veel werk is, ja, gewoon eruit en even een nieuwe. Hè, kies voor een wat, wat rustigere klimplant. Dat is misschien wat beter nee. dat bij mevrouw pas. zeg maar. Robert Sterk, tuinman met een eigen hoveniersbedrijf. Je kijkt mee naar alle vragen en tips die gaan binnenkomen via onze livestream. Yes. En ik spreek je straks weer. En dan gaan we naar de wielerwedstrijd Milaan-San Remo, La Primavera, Gio Lippens. Ja, lente. Ver te zoeken nou, hier. Ik zie vooral regen. Nee. Nee, nee, nee. Het regent hoor. Het regende bij de start in Milaan. De renners eh, al doornat toen ze nog moesten vertrekken. Daarna klaarde het wat op. Er kwam zelfs een zonnetje door. Maar eh, inmiddels is het eh, toch weer flink gaan regenen. Terwijl de renners inmiddels eh, op ongeveer een derde nog van eh, het parcours zijn. Tenminste, ze hebben twee derde afgelegd. Dat betekent dat ze nog een kleine 100 kilometer moeten afleggen. En ze hebben de kust bereikt. Dat is altijd zo'n mooi moment. hè, Milaan sanremo op het moment dat je dan die, ja, die kust, de Middellandse Zee ziet. En dat de renners weten dat ze dan langs die kust over die eh, kronkelige weg met al die kapi, dat zijn die bergjes die daar zijn, in de richting moeten rijden van de finish. We hebben een kopgroep, een aardige kopgroep met veel buitenlanders erin. Eén Nederlander zit daarbij, Dennis van Winden. Hij rijdt voor een Israëlische ploeg, de Israel Cycling Academy. En hij is dus de vluchter van de dag. Die voorsprong die was behoorlijk groot. Is inmiddels teruggelopen naar 3 minuten en 46 seconden. En om eerlijk te zijn, het jojoot een beetje, want dat peloton wil niet te vroeg op die koplopers neerstrijken. Want dan is de wedstrijd niet meer te controleren. Ja, en controleren, dat willen natuurlijk alle sprinters die daarbij zijn. Denk bijvoorbeeld aan Peter Sagan die dolgraag deze klassieker wil winnen. Maar we hebben ook Arno De Demar, we hebben Christophe, we hebben Greipel, Trentin, Matthews, Cavendish. Allemaal grote namen die misschien straks gaan meesprinten op de Via Roma in Sanremo. Maar dan moeten ze vlak voor die Via Roma moeten ze wel nog eventjes de Poggio over. Die klim, de scherprechter eigenlijk in Milaan-Sanremo. Het is maar de vraag welke sprinters uiteindelijk dat klimmetje zullen overleven en welke sprinters dan echt mee kunnen doen om die er is één man die zoekt naar een uh, bijzondere st ja, st statistiek eigenlijk. Dat is uh, de Belg, Philippe Gilbert. heeft al drie grote monumenten gewonnen, de grote klassiekers. Wil er nu zijn vierde aan toevoegen, want Milaan-San Remo heeft hij nog nooit gewonnen. Net als Parijs-Roubaix. Hij wil zijn rijtje, zijn lotto-rijtje, gewoon volmaken. En als hij dat dan heeft, ja, dan is het een hele grote man. Dus Philippe Gilbert, moeten we ook nog maar op gaan letten. Ja, dankjewel, Gio. Ik spreek je rond uh, half vier weer. Je boekt bij Tuifly een vakantie naar de Dominicaanse Republiek. Op Schiphol hoor je dat het vliegtuig defect is. De vertraging loopt op tot 27 uur. Waar heb je dan recht op? We kregen de afgelopen weken veel meldingen over van de consumenten. Janna Bazuin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij zou 19 januari naar Punta Cana vliegen, hè, Dominicaanse Republiek. Nou, je zat met ja. je man op Schiphol klaar voor de vlucht. En toen hoorde je ineens dat de vlucht niet doorging. Hè? Ja, inderdaad. Wij zaten al in het vliegtuig toen de persen meedeelden dat er een kleine storing was die ze aan het verhelpen waren. Mm. Nou ja, uiteindelijk moesten we na een periode toch het toestel uit... en in de wachthal bij de gate hoorden we dat de vlucht helemaal niet meer doorging. Toen zijn we eigenlijk met een, een aantal passagiers naar de tui Bali gegaan... en daar hebben we te horen gekregen dat we 600 euro zouden krijgen aan compensatie per persoon. Vervolgens zijn we, in een tui hotel, uh, zijn we de TUI in een hotel gezet... en zouden we de volgende dag in de middag vertrekken... Ja, en het vliegtuig is uiteindelijk zo'n 27 uur later naar Punta Cana vertrokken. Ja, wat, ja dat klopt. wat vond je van die 600 euro compensatie die beloofd werd? Nou ja, dat is natuurlijk een prettige mededeling die je dan krijgt. Uh, maar ik was liever op, uh, op tijd op mijn bestemming geweest. Daar ga je ten slotte voor op vakantie. En nu ben je anderhalve dag later pas aangekomen... Uh, toen ik terug ben gekomen, heb ik bij het reisbureau een klacht ingediend. En na ruim vier weken kreeg ik een, een antwoord uh, van TUI. En het was dan ook via het reisbureau. Daarin stond dat de claim was afgewezen vanwege een brandstoflekkage. Ja. Maar je hebt wel van TUI Fly een, een voucher gekregen, een bon van 100 euro. Ja. En uh, ja. wat werd daarbij vermeld? Uh, dat je mag uh, verzilveren uh, bij de eerstvolgende boeking uh, die je bij TUI uh, boekt. Ja. En was dat nou, is dat nou een, een, ja, een gebaar of is het echt een uh, compensatie? Nou, dat is, uh, dat is inderdaad uh, de vraag die ik wil, wil stellen. Toen je spreekt van een geste, ja, dat is een gebaar. Ja. En uh, vervalt daarmee uh, de compensatie op het moment dat je hem gaat verzilveren? Dat is de vraag. Ja. Dank Janne Bazuin. Blijf even luisteren, want ik ga nu naar um, uh, Jan Zeeman. Goedemiddag. Jan Zeeman. Ja, goeiemiddag. Ja, ja, Jij zou uh, die 19e juist met datzelfde vliegtuig vanuit, vanuit Jamaica terugvliegen naar Nederland. Hè? En jij kreeg ook te horen dat jouw vlucht niet doorging. Wanneer was dat? Ja, on onze vakantie zat er net op. Wij waren net uitgecheckt uh, om een uur of uur uh, middags in het hotel in Montego Bay. En uh, toen kregen we een sms'je van TUI... dat door een technisch mankement het vliegtuig pas een dag later zou vertrekken. Uh, toen heb ik de klantenservice van TUI gebeld met wat we moesten doen. En, en Toei zei toen, nou ja, kom maar naar het vliegveld. Dan, dan, dan zien we daar en regelen we daar verder iets. Uh, hebben we gedaan. Hebben we lang op Toei moeten wachten. En uiteindelijk heeft Toei wel een, een hotel voor ons geregeld. Mm -hmm. en de volgende ochtend kregen wij nog een smsje... dat de vlucht nog een paar uur vertraagd was. Zodat uiteindelijk wij ook uh, ongeveer 27 uur later... dus een dag later terugvlogen... en dus ook pas een, een ruime dag later uh, weer thuis aankwamen. Ja. En heb jij ook een klacht ingediend? Ja, wij, wij kregen eigenlijk hetzelfde te horen... Dat, dat vanwege een technisch mankement... dat we recht zouden hebben op compensatie van, van 600 euro. En we hebben dus ook, ook zo'n klacht ingediend bij, bij TOEI. En ook een paar weken later we kregen we ook een brief... dat vanwege buitengewone omstandigheden uh, de klacht afgewezen was. En we dus geen recht zouden hebben op compensatie. En wij kregen net als de mevrouw hiervoor... Een, een, een, een kleine geste... in de vorm van een reischeck van 100 euro per persoon. Ja. Dank Jan Zeeman. Ga ik naar Johannes van Raden Online. Dit speelde heel erg hè? op ons ja. forum. Ja, je ziet dat als er een groot probleem is... dan weten mensen ons snel te vinden. En dat zag je in dit geval ook. Meer dan 100 reacties op een forum-topic... dat gestart werd door GCN93. Hij diende 31 januari... ook een claim in bij Tuifly. En die werd gewoon afgewezen. En forumgebruiker forumgebruiker Punta Kana... die zou net als Jan Zeeman terugvliegen op die 19e januari. Uh, maar, en hij was uh, dus ook meer dan een dag later thuis. Hij heeft inmiddels zijn claim neergelegd bij EU Claim. Dat is zo'n claimorganisatie dan namens jou... dat die claim verder gaat doen. Uh, en knaap Wouwenaar, die zou doorvliegen naar Jamaica. Um, en ook voor hem begon de vakantie dus een dag later. En hij zegt dat het ontzettend vervelend voor hun was. Want zij, bestaan, zij hebben een gezin van drie mensen. En één daarvan is een gehandicapte man en een zesjarige. Nou, als Goodwill wilde wel Goodwill... Je wel 300 euro aan cadeaubonnen bieden. Ja, nou, en veel ontevreden mensen dus die niet blij zijn met uh, die foutje van 100 euro per persoon die ze bij Tuifly kunnen verzilveren. Nou, even bellen met de klantenservice van Tuifly, want hoe kan er ineens zo'n brandstoflekkage zijn? De piloot krijgt er dan gewoon een melding van tijdens, ja, in de cockpit dat er iets niet klopt, waardoor er dan, uh, ja, naar gekeken gaat worden: hé, hey, wat is er aan de hand? En vervolgens zijn ze dus tot conclusie gekomen dat er benzine uit de motor lekte. Of vloeistof uit de motor lekte. Dus uh, ik durf niet precies te zeggen hoe dat veroorzaakt kan worden. Of hoe dat veroorzaakt is, uh, waarom dat gebeurt. Maar uh, ja, dat is gewoon geconstateerd voorafgaand ja, toen we vlucht wilde vertrekken. Nou, jullie zeggen dus dat het een fout in het productieproces bij Boeing is. Hoe kan ik dat nou controleren? Hebben jullie daar een rapport van? Nee, ik heb op de, ik ben in elk geval, uh, klantzus is op dit moment niet in bezit van de rapport daarvan. We hebben deze vraag inderdaad meerdere keren gekregen. En ik kan mij ook zeker voorstellen dat u als klant zijnde daar gewoon een bewijs van wilt zien of daar gewoon nog vragen over heeft. Um, en dat is dus ook de reden, want het was in principe vastgesteld. Omdat wij dus gewoon zoveel vragen erover kregen vanuit de klant. Um, is het nogmaals geopend om het maar even zo te zeggen. En wordt er dus nogmaals bekeken door de juridische zaken en ook door de directie van TUI. Die zijn al op dit moment uh, mee bezig. Ja, de inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de luchtvaart in Nederland. Nou, die hebben we gebeld, maar de ILT wil niet reageren in de uitzending. En een woordvoerder zegt dat de ILT deze specifieke vertraging in onderzoek heeft... en dat TUI daar zijn volledige medewerking aan verleent. En de ILT doet geen uitspraken verder over dit onderzoek. Ook hebben we fabrikant Boeing om een reactie gevraagd... maar die heeft niet gereageerd op ons verzoek. Dan ga ik naar Petra Kok van TUI Fly. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Fijn uh, dat u wel wilt reageren in onze uitzending. Ik wil even beginnen met het moment op Schiphol. Daar horen 300 passagiers van uw medewerker dat ze recht hebben op 600 euro compensatie. Nou, vervolgens proberen ze bij u die 600 euro te claimen en u wijst die claims vervolgens af. Hoe kan dat? Ja, wel. Na toen uh, constatering van het defect bleek dat we wat langer de tijd nodig zouden hebben om het uh, goed te kunnen controleren en herstellen is er voor deze passagiers direct een ander vliegtuig gecontracteerd. Maar helaas kon dat pas de volgende dag aanwezig zijn. Dus deze passagiers zijn ook die nacht in een hotel naar Schiphol ondergebracht. Maaltijden, onderdak, zo ook die meneer op Jamaica en op Punta Cana. En op uh, zo'n moment is het onderbrengen van onze reizigers voor ons het meest belangrijk. En er is op zo'n moment ook nog niet bekend wat het defect heeft veroorzaakt. Dus in feite kan er ook nog geen toezegging worden gedaan. Want maar dat is wel gebeurd. En dat is wel ja, vreemd. Ja, wat we wel zeker weten... is wanneer de reizigers recht hebben op een compensatie... wij die ook zonder meer uitbetalen. Ja. Dus ik weet niet precies wie die medewerker was die dat heeft gezegd... maar zij heeft op dat moment niet kunnen weten wat de situatie was. Maar wij keren altijd zonder problemen uit... wanneer klanten recht op hebben op die compensatie. Ja, maar dus u, het u kunt zich wel voorstellen dat consumenten die te horen krijgen... aan die balie van nou, uh, u krijgt een compensatie van 600 euro en later gaan ze die, die claim proberen ze in te dienen... en ze krijgen nee te horen, dat ze dan teleurgesteld zijn. Ja, dat begrijp ik zeker. En sowieso begrijpen we de teleurstelling... want dit is geen ideaal begin van je vakantie. Nee. Maar ja, het is helaas dat die vertraging daar was... want veiligheid gaat sowieso voor alles... Ook al levert dat spijtig genoeg soms ongemak op. En op dat moment heeft die medewerker ook de goede trouw... die uitspraak gedaan over de compensatie... omdat zij nog niet kon weten wat de situatie was. Want op ons forum wordt gesuggereerd dat er toch reizigers zijn... waarvan die claim wel is goedgekeurd. Die dus wel die 600 euro ontvangen hebben of gaan ontvangen. Is dat zo? Nou, voor zover ik nu heb kunnen nagaan... zijn de claims van al deze betreffende passagiers afgewezen... op dezelfde grond. Nou, laten we gaan uh, naar het onderwerp dat uh, ja, de hele oorzaak van deze vertraging... Toei Fly zegt dat de brandstoflekkage door een fout in het productieproces is ontstaan. Hoe heeft u dat zo snel kunnen herleiden? Want dat productieproces was meer dan drie jaar geleden van die Boeing. Ja, nou dat is niet heel snel, maar dat is echt uh, naar grondig onderzoek achteraf. En ja, dat duurt dan een aantal weken. En dat onderzoek wordt uitgevoerd door specialisten van uh, alle betrokken partijen. Maar dat is dus, uh, die informatie komt in een rapport terecht. Hoe kan ik als consument zeg maar, weten dat dat rapporten is? Want die consumenten die hebben helemaal geen rapport ingezien. Waaruit blijkt dat, dat het een productiefout is van die Boeing... Nee, dat klopt. Nou, kijk, er is natuurlijk een technisch rapport... Uh, wat opgemaakt wordt door onze eigen technische dienst... en, en technici van Boeing die hebben daarnaar gekeken. Hmm. En uh, vervolgens uh, wordt dat rapport... of die, die kwestie wordt ook uh, ingediend bij uh, de ILT... de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. En zij geven daarover een rapport af... Ik begrijp best dat mensen mij niet op mijn blauwe ogen geloven. Maar de ILT geeft een rapport af. Dat is gebruikelijk in dit soort gevallen. Ja, maar de ILT heeft dat nog niet gedaan. Het is nog in onderzoek. Uh, jullie sturen, zeg maar, de reizigers hebben jullie een brief gestuurd. Waarin staat. Boeing heeft inmiddels bevestigd. dat de lekkage inderdaad is ontstaan. door een fout tijdens het productieproces. Maar Boeing heeft die verklaring nog helemaal niet afgegeven aan de consument. of in het openbaar. Dus dan blijft gewoon de ja, vraag van hoe Boeing weten die consumenten dat het echt ja. aan Boeing ligt. Want dat is de grote vraag natuurlijk van wie is hier de schuldige. En wanneer hebben deze consumenten recht op compensatie. Ja nou in zo'n geval zullen ze waarschijnlijk geen recht op compensatie. En Boeing gaat geen rapport afgeven waarschijnlijk aan deze passagiers. Maar het ILT zal een rapport afgeven. En daar kunnen zij uh, inzagen weet ik eigenlijk niet. Maar ze kunnen daar wel op vertrouwen dat die Nederlandse autoriteit het goed, uh, goed nagaat. En dat rapport niet zomaar afgeeft. Ja. maar als u, u bent er dus heel erg zeker van dat die fout bij Boeing ligt. Kan ik dat zeggen? Wij hebben samen uh, onderzoek gedaan, technisch onderzoek. En die bevindingen hebben wij ingediend bij het ILT. En wij denken inderdaad dat het onderdeel uh, in, ja, niet goed uit de fabriek is gekomen, zeg maar. Ja, maar jullie denken dat? De technici denken dat. En uh, dat wordt dadelijk bevestigd. Daar gaan wij vanuit door het rapport van het ILT. Ja. Ik ga eventjes naar uh, Olaf Wagenaar van Dasrechtsbijstand. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Je hebt op ons verzoek naar deze zaak gekeken. Hebben consumenten in dit geval nou recht op compensatie of niet? Dat is moeilijk te zeggen, want waar het nu om gaat is... is er een fabrikagefout of niet? Uh, Toei stelt dat zo is. Uh, geen bevestiging. Ze kunnen het ook in dit gesprek niet echt duidelijk bevestigen. Uh, maar er wordt al wel een voorschot opgenomen. Ja. Ik vind dat voorbarig... Uh, naar mijn oordeel hadden ze de claims die ingediend zijn... moeten aanhouden en dan maar eerst even moeten wachten... totdat er overeenstemming is over de oorzaak. Want het blijft nu gissen van waar ligt de fout? Wie nou, heeft er nog, de fout ja, gemaakt? Nou ja, de gissen, er is gewoon volstrekte onduidelijkheid. Althans, Doei verstrekt die duidelijkheid niet. Boeing bevestigt niks. Nee. IOT heeft nog het een en het ander in onderzoek. Ja, hoe kan je dan een, een claim afwijzen? Dat lijkt mij, tenminste op deze grond... Ja, want Petra Kok, als u er zo zeker van bent dat die fout bij Boeing ligt... waarom compenseert u de reiziger dan niet en verhaalt u dat dan vervolgens op Boeing? Dat zou pas service naar de klant toe zijn. Ja, nou, de regelgeving rondom vergoedingen bij vertraging die is eigenlijk heel duidelijk. En wij houden ons ook aan die regelgeving en wij keren vergoedingen ook zonder problemen uit... wanneer reizigers daarom vragen en er recht op hebben. Maar deze regelgeving is niet van toepassing op de vliegtuigfabrikant richting consument. Maar die geldt echt tussen luchtvaartmaatschappij en passagier. Um, en in dit geval zeggen wij, uh, er is geen verplichting van onze kant uit om dat uit te keren, omdat de oorzaak ons niet aangerekend kan worden. Dat is een zogenaamde bijzondere omstandigheid en dat kunnen bijvoorbeeld uh, vogels zijn die in een motor vliegen, een bliksemisslag of een defect aan een vliegtuig dat al in de fabriek is ontstaan. En wij menen dat dat het geval is nu. Dan ja, ga ik naar Olaf Wagner van Das. Je bent aan het knikken? Ja, het schudden. Aan het schudden, sorry. Het schudden, knikken. Nee, je bent het niet mee eens? Nee. Nee, ik ben het er niet mee eens. Uh, de, wat ik net ook al zei, de oorzaak is nog niet bekend. Dus dan kan je ook niet gaan zeggen... We wijzen de claim af omdat er een fabrikagefout is. Want, het is het een of het ander. Uh, houd dan de claim aan. En wacht op eerst dat het hele onderzoek afgerond is. En beoordeel, beoordeel dan de claims. Want hoe zit dat nou juridisch gezien? Hè? Wanneer moet de luchtvaartmaatschappij de reiziger compenseren? En wanneer niet? Even heel zwart-wit om, om al, al het grijze eraf te halen. Als er sprake is van slecht onderhoud. Uh, niet uh, En geen... Uh, problemen als gevolg van een fabrikagefout... dan is volgens de vaste jurisprudentie de vliegtuigmaatschappij aansprakelijk. Uh, in zoverre, die zal dan die compensatie moeten uitkeren. Ja, ja want Petra Kok van TUI... jullie verwijzen dus ja. naar, die, uh, ja, naar Boeing dat zij dus die fout hebben gemaakt. Maar Boeing die heeft zelf nog geen uh, bevestiging daarvan gegeven... dat het inderdaad een uh, fabrikagefout is. Ja... Dus er, er klopt iets niet in de informatievoorziening naar die consumenten toe? Uh, nou, wij zijn in ieder geval heel duidelijk naar de consumenten. We willen ook gewoon uh, open nou. en zo open mogelijk en eerlijk naar die klanten zijn. Dus vandaar dat wij dat ook heel helder omschreven hebben in het schrijven aan die klanten. Ja, maar daarin Tek, zeggen jullie, Boeing heeft inmiddels eisenwijs. bevestigd dat de lekkage inderdaad is ontstaan door een fout tijdens het productieproces. Maar Boeing heeft dat nog helemaal niet bevestigd. Dus daar kunnen jullie ook aan niet aan de naar verwijzen. die daar nu niet naar de consumenten die daar nu om vragen. Daarover zijn wij nog in goed overleggen met Boeing. En dat zal het ILT dan moeten bevestigen. Kijk, en mocht het in een uitzonderlijk geval zo zijn... dat uh, het ILT het uiteindelijk niet doet... Ja, vanzelfsprekend, als mensen recht hebben op een vergoeding... betalen wij die vergoeding uit. Alleen op dit moment is het voor ons heel duidelijk... nog een bijzondere omstandigheid. Ja. Maar totdat het moment is dat, er, dat die informatievoorziening... helemaal compleet is... kun je nog niet die claimen afwijzen van die mensen... Nou, wij Eerst hebben het moet... idee dat die informatievoorziening compleet is. Maar goed, we moeten afwachten dan dat het ILT dat ook kan bevestigen aan deze consumenten. Ja, maar dus is die informatie nog niet compleet. Als ILT dat onderzoek nog niet heeft afgerond, als die nog bezig is met dat onderzoek... en Boeing heeft nog geen officiële bevestiging gegeven dat het inderdaad een fabricagefout is... dan is die informatie niet compleet en kun je dus die claim niet afwijzen. Wij zijn daarover goed overlegd met Boeing. En uh, wij menen dat het helder is. Vandaar dat de klanten al eerder duidelijkheid wilden geven. En deze brief hebben gestuurd. Ja, dus, dus kunnen mensen ook niet heel lang op een antwoord laten wachten. Want terecht willen ze gewoon uh, snel uh, een antwoord hebben. Ja. Vandaar. Maar ja, nu wordt, Olaf claim, nu wordt de claim gewoon afgewezen. Uh, en de mensen zijn dus teleurgesteld. Ik vraag, me nogmaals ik. Af, ik vraag me nogmaals af waarom die claim niet aangehouden is. Men had ook even een briefje kunnen schrijven. Ja, sorry, we weten dat nog niet. Het is we, nog het in is een onderzoek. onderzoek. Ja. Uh, wij houden uw, uw claim aan en wij komen later met een beslissing. Dat is eigenlijk nu wat er ook gebeurt. Alleen, het is wel afgewezen, dus men zal als TOEI niet eigenhandig de uh, afgewezen claims weer oppakt... dus weer een claim moeten indienen, weer moeten terugkomen. Het maakt het voor de consument wel heel lastig ja. en onbegrijpelijk. Ja. Dank Olaf Wagenaar van DAS-rechtsbijstand en dank Petra Kok van TOEI. En op onze website staat een stappenplan dat je kan gebruiken... om te zien of jij recht hebt op compensatie bij vliegvertraging. En alles teruglezen kan op nporadio1.nl. Ja, je hoort het al, de douche loopt. En vandaag wordt de douche uitgereikt door Wim Hoedemakers. We hadden met uh, mijn begeleider een uh, concert in Vredeburg gereserveerd. Van uh, Philippe Rameau. Met een Amerikaanse uh, sopraan die liederen van Jacques Brel uh, zong. Iets unies wat ik nog nooit had meegemaakt. En ik ben uh, gehandicapt, ik heb twee beenamputaties. En moet dus naar Vredeburg met een roadshow en die firma van de Regiotaxi hebben de verkeerde taxi gestuurd. Dus een taxi waar ik dus niet in kon, was dus een gewoon busje. Ja, en toen hebben ze vanuit Baren, waar wel een rolstoeltaxi stond, toen heeft die firma die taxi naar ons gestuurd. En ze kwamen kwart voor acht hier. Ja, de uitvoering in Bredenburg die begint altijd precies dan om acht uur. Wij kwamen twee minuten over acht kwamen we bij Vredeburg en mijn begeleider hebben met de mensen daar gepraat en die hebben besloten om het concert tien minuten later te laten beginnen en stonden klaar om ons naar de lift en naar boven te brengen waardoor we van het concert hebben kunnen genieten. En daarom reik ik de warme douche uit aan Tivoli Vredenburg... die het toch maar gepresteerd hebben om 400 mensen... 10 minuten te laten wachten, zodat wij ook onze plaats konden innemen. Daarom gaan we douchen met een nummer van Jacques Brel Amsterdam... omdat dat is het, een heel onstuimig, doordringend lied van Jacques Brel...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 Dans le son déchiré d'un accordéon de Ils se portent le coup pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire Alors le geste grave, alors le regard fier Ils ramènent leur batave jusqu'en plein de lumière Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent Et qui boivent et qui reboivent encore Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam dans ou d'ailleurs Enfin, ils boivent ton dames Qui leur donnent leur jolie corps Qui leur donnent leur vertu Pour une pièce en or Et quand ils ont bien vu Se plantent le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles Et ils pisent comme je pleure Sur les femmes infidèles Amsterdam van Jacques Brel. Het is de warme douche voor Tivoli-Vredeburg in Utrecht. En wil je ook een douche uitreiken? Ga dan naar radar.avrotros.nl. Hoe pak jij je tuin aan als volgende week de temperaturen weer oplopen? Wat ga je snoeien? Wat ga je planten? Wat doe je tegen onkruid? Deel je ervaringen en je tips. Stel je vragen aan onze tuinman Robert Sterk. En dat doe je via de Radar Facebookpagina of de Radio 1-app. En op Twitter praat je mee via hashtag Radar. Johannes Radar Online. Ja, Reacties. Ja, veel over dat onkruid dus. Um, onkruid dat tussen de terrastegels verwijderd wordt... Dat doen mensen heel vaak met azijn, dat vertelt bijvoorbeeld Tineke mij. En Sanne die zegt dat ze de kokend heet water overheen giet. Nou, en jullie die wordt er echt helemaal moe van. Want die spuit eerst het onkruid plat met schoonmaakazijn. Dan probeert ze het met de schoffel te vermoorden, maar nog steeds werkt het niet. Maar er zijn ook mensen die houden juist van dat onkruid. En dat uh, zeggen bijvoorbeeld Annemarie en Heidi, want die hebben er helemaal geen last van. Nou, onkruid bestaat niet. Wij hebben in onze tuin uh, wilde planten, natuurlijke planten. Weinig in onkruid, maar dat zijn de meest natuurlijke planten die er bestaan. Die heel belangrijk zijn voor heel veel insecten en vogels. Nou, we praten er zo meteen over verder. Straks, je koopt iets omdat je er een gratis extra product bij krijgt, maar vervolgens wordt dat gratis product niet geleverd. Heb je dan wel recht op dat gratis product? Nu het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Met Negens. In Turkije is journalist Sahin Alpay alsnog vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de mislukte coup in 2016. januari moest hij van het Hoge Rechtshof worden vrijgelaten. Dat gebeurde toen niet omdat het hof volgens de Turkse minister van Justitie... buiten zijn mandaat handelde. Alpay is nu vrij, heeft wel huisarrest en mag Turkije niet verlaten. Bij het Griekse eiland Samos is een boot met vluchtelingen gezonken. Tot nu toe zijn 16 lichamen gevonden. Onder de doden zijn zeker vier kinderen. Drie mensen hebben het overleefd. In de Spaanse hoofdstad Madrid wordt vandaag gedemonstreerd door tienduizenden gepensioneerden. Die eisen een hoger pensioen. De afgelopen jaren bleven de pensioenen in Spanje gelijk. Maar nu de economie beter draait, willen ook de gepensioneerden daarvan profiteren. En Kjell Nuis heeft bij de wereldbekerfinales schaatsen in Minsk de 1000 meter gewonnen. Daarmee won hij ook het wereldbekerklassement. Nuis rekende in een rechtstreeks duel af met zijn rivaal, de Noor Havard Lorentzen en klokte met 1,0923 honderdste de winnende tijd. Bij de vrouwen won Marit Leenstra de duizend meter. Dat deed zij in een tijd van 1 minuut, 15 seconden en 82 honderdste. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met wat vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij 1 brugge, 4 kilometer, vertraging bijna een kwartier. Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. En zometeen in de belofte de slijtvaste autobanden van de QuickFit. Nou, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ja, ik begrijp niet helemaal uh, uh, hoe je dat bedoelt. Want in principe uh, uh, slijten de banden gewoon uh, na verloop van tijd. En met slijtvast wordt bedoeld dat ze uh, uh, niet zo snel slijten. Zeg maar. Dus ze zullen niet, niet slijten natuurlijk. Ja, dus slijtvast wil niet zeggen dat ze niet slijten natuurlijk. Nou, best verwarrend. Ga ik naar Gio Lippens, de wielerwedstrijd Milaan-San Remal. Hoe slijtvast is kans hebben Peter Zagan? Ja, die is behoorlijk slijtvast. Hij is wel nog steeds dik ingepakt, een regenjekje over zijn kleding aan. Uh, mouwstukken, uh, dus armstukken, beenstukken. Dus helemaal goed warm ingepakt. Hij probeert nu heel even het routekaartje probeert die, uh, zo meteen te pakken. Hij heeft hem nu in zijn mond gestopt. Maar ja, het is uh, lastig, want uh, de omstandigheden zijn wisselend. Het ene moment schijnt het zonnetje, dan rijden ze weer over een droge weg. En nu rijden ze weer over een kletsnatte weg. Dat kun je ook zien aan het jackje van Peter Sagan, de wereldkampioen. Dat uh, behoorlijk uh, nat is uh, geregend. Maar goed, hij probeert zelf in ieder geval zo droog mogelijk te blijven. En straks, voor die finale, in die finale, dan gaan al die extra kledingstukken gaan wel uit. En dan gaat hij natuurlijk op scherp zitten. Om hier in ieder geval die klassieke overwinning te pakken. Want hij wil Milaan Sanremo zo graag winnen. Hij is dus nu bezig met dat routekaartje. Gewoon kijken van welke klimmetjes komen er nog aan. Wat krijgen we nog voor hindernissen. Wat zijn de gevaarlijke passages zometeen. Onder andere in Imperia. Ook zo'n mooi klassiek plaatje langs die Italiaanse kust. Want daar wordt het altijd heel smal. En moeten ze door een heel smal straatje door een poort rijden. Maar het ziet er zo onhandig uit Gio. Dat hij met dat ja, routekaartje is die... bezig is. Ja ja, en toch hè, Peter Sagan is wel een man die alles kan op de fiets het is een... Uh, een duvelskunstenaar. En die laat zich niet gek maken. Maar inderdaad, als je hem zo bezig ziet... Het heeft ook met de kou te maken, denk ik. Het is een gaatje of 11, 12. In die regen wordt het natuurlijk kouder. En dan zijn die vingers ook verkleumd. En dan doe je dat allemaal niet meer zo soepeltjes... als dat je dat eigenlijk zou doen. Maar Sagan leidt niet meer dan al die anderen hoor, die daar in het peloton zitten. Maar er zijn er al bij die al met ja, ontblote benen rijden. Die de beenstuk al uit hebben gedaan. En je ziet steeds meer renners die ook de overschoentjes uitdoen. En zo probeert iedereen zich klaar te maken voor die finale. Maar dat is nog ver weg. Want we hebben we nog 76 kilometer te rijden. En de voorsprong van die acht koplopers met die ene Nederlander Dennis van Winden is nog steeds 3 minuten en 29 en dan zeggen we dus het echte werk moet nog beginnen. Dankjewel Gero. Je koopt een nieuwe tv en als speciale actie kun je daar een dure smartphone bij cadeau krijgen. Nou, dat wordt vaker gedaan. En Mark ging ervoor. Hij kocht een tv van LG. En het merk belooft na aankoop en registratie de klant een Q6 smartphone van 349 euro te sturen. Nou, Mark vond dat een goede deal. net een nieuw huis gekocht en zag deze tv. Ik vond, ik voel wel net even buiten mijn budget. Maar dat is zo'n scherpe actie, daar ga ik gebruik van maken. En helemaal omdat er een, een telefoon bij, uh, bij zat. te waarde van 350 euro. Ja, en toen heb ik besloten om toch die dure tv aan te schaffen. Vervolgens heb ik gewoon zo ongelooflijk lang moeten wachten. En op dit moment dan heb ik hem nog steeds niet ontvangen. De telefoon die is inmiddels ook al een heel stuk minder waard. Die wordt volgens mij aangeboden rond de 200 euro. Dus ja, ik, ik ben daar wel de dupe van geworden. En uh, ja dat stort me wel heel zwaar. Ja, Mark wacht dus al heel lang op die smartphone die hij cadeau zou krijgen... bij zijn nieuwe tv van LG. Hoe lang wacht je al? Ja, volgens mij ben ik nu zo'n zo 16, 17 weken aan het wachten. Dus je had eerst een aantal weken uh, dat, dat, dat mijn aanmelding goedgekeurd moest worden. En daarna kreeg ik een bevestiging dat het acht weken zou duren. Ja, en inmiddels ben ik daar volgens mij ook al 13 weken op aan het wachten. Ja, Mark heeft drie keer gebeld en een paar keer gemaild met LG's klantenservice. Maar daar werd hij niet veel wijzer van. Ik kreeg gewoon elke keer de terugkoppeling dat ze niet wisten wanneer de telefoons geleverd gingen worden. En ik heb geen één keer vanuit eigen initiatief, vanuit LG... een terugkoppeling gekregen. Ik kon bellen, ik kon mailen wat ik wilde, maar ik kreeg gewoon geen respons. Ja, Mark kreeg dus niet te horen wanneer hij nou zijn smartphone zou krijgen. Daarom belden we zelf ook maar eens met die klantenservice van LG. Ik deed me voor als de zus van Mark. En daar kreeg ik het volgende te horen. Maar het probleem is, deze actie is echt een groot succes ge geweest... en de producten zijn gewoon al twee keer opgeweest. Dus die hebben het uh, inderdaad uh, normaal gevraagd bij LG... om de producten te sturen. We, we, hebben gewoon geen we hebben steeds op dit moment geen voorraad. Ja, geen voorraad dus, want de smartphones zijn op. Maar hoe langer het duurt, hoe minder die smartphone waard is. Dan is toch ook mijn voordeel minder? Ja, mevrouw, het is gewoon ook aangegeven in de actievoorwaarden. Normaal gesproken, als de voorraad op is dan is de actie ook afgelopen, ook is uw aanvraag goedgekeurd. Dus eer voor de, iedereen gewoon blij te maken... hebben we gewoon al twee keer opnieuw producten gevraagd... en we zijn gewoon nu aan het wachten voor een derde voorraad. Dus zodra het gewoon binnen is, wordt het gewoon gestuurd. Ja, en wanneer dat dan is, dat kan hij niet zeggen. Maar als je de waarde van die Q6-smartphone ziet... als een korting op de aankoop van de tv van LG... dan krijg ik toch gewoon minder korting, omdat het zo lang duurt? Uh, daar gaat hij gewoon niet over de waarde en de kortingen. U krijgt gewoon een Q6, zoals aangegeven bij de promotie, ja? Oké, okay, het is duidelijk. Er valt met de klantenservice van LG eh, niet heel goed hierover te praten. LG hebben we natuurlijk om een oplossing en een reactie gevraagd. Ze wilden dat alleen uh, schriftelijk doen. Ze bieden excuses aan en melden ons dat de telefoon nu al onderweg is naar Mark... en ook naar andere klanten die al langer wachten. En de langere wachttijd compenseert LG met een telefoonaccessoire... die ze erbij doen. Op de waardevermindering van de telefoon gaan ze niet in. Ga ik naar jurist Charlotte Meindersma van Charlotte's Law. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nu is die telefoon inmiddels onderweg naar markt... doordat we ertussen zijn gaan zitten. Is dat goed opgelost zo door LG? Ja, kijk, die actie die zegt natuurlijk vooral... je krijgt die telefoon erbij... en nou ja, die heeft dan toevallig die waarde van uh, 349 euro. Ze hebben alleen ook een die... Ja, 349 euro, Charlotte. Ja, daar ben je weer. Nee, Oké. Okay. Ja? Uh, uh, uh, LG heeft wel beloofd dat ze die... Uh, Telefoon zouden sturen binnen acht weken na goedkeuring van de actie, uh, van, de, van de inschrijving. Nou, en dat hebben ze niet gedaan. Nou, Zoals je ook anders bij een webwinkel binnen een bepaalde periode je product moet krijgen, moet dat ook gewoon bij zo'n actie. Dus ze zijn eigenlijk te laat. Uh, maar ze moeten wel altijd de kans krijgen om alsnog te leveren. Nou, als Mark nu daadwerkelijk zijn telefoon krijgt, is er niet meer zo heel veel aan de hand. Maar mocht het nou nog steeds hè, volgende week niet geleverd worden... op een gegeven moment mag Mark dan ook gewoon zeggen... jullie kunnen kennelijk niet leveren... dan is mijn schade eigenlijk die 349 euro... en dan wil ik dat als korting krijgen. Ja. ja, want die telefoon die was toen hij dus aan die actie meedeed, Mark... was 349 euro waard. Nou, nu zijn we een aantal maanden later... en wordt die telefoon in winkels verkocht voor 150 euro minder. Heeft Mark dan ook recht op een financiële aanvulling? Nee, niet zozeer op een aanvulling. Omdat de aanbieding is dat hij de telefoon krijgt. En Natuurlijk heeft die telefoon op een bepaald moment een bepaalde waarde. Maar de afspraak is het leveren van het specifieke product. Eigenlijk ongeacht de specifieke waarde van de telefoon. Maar stel dat ze die telefoon uiteindelijk niet kunnen leveren. Terwijl dus, eh, dat wel beloofd is en ze dat ook goedgekeurd hebben naar die registratie, dan zou het wel betekenen dat hij die 349 euro als korting zou moeten krijgen en niet de huidige waarde van de telefoon. Ja, Charlotte blijft nog eventjes aan de lijn, want ik ga eerst even naar Johannes van Raden Online. Um, komen meer reacties binnen hè, van mensen die een gratis product beloofd hebben gekregen en niet hebben ontvangen? Ja, dat valt uh, zeker op. Zo mailt Hans mij dat hij bij expert een externe harde schijf besteld heeft, waar hij een gratis tasje bij zou krijgen. Dat tasje dat is uh, alleen nooit geleverd. En de familie Engelsman die mailt dat zij in December een Senseo koffieapparaat bij bol.com kochten. Daar zouden gratis koffiepads bij komen... maar die zijn ook tot op de dag van vandaag niet geleverd. En Sonja vertelt dat ze van de staatsloterij bij de ECI... een boek voor 20 euro mocht uitzoeken. Nou, Die heeft ze keurig besteld, maar ook dat boek is nooit gekomen. Ja, Charlotte Meinesma van Charlotte's Law. Het komt dus vaker voor hè, dat consumenten de belofte krijgen... van nou je krijgt een gratis product erbij. Maar dat product dat krijgen ze dan uiteindelijk niet. Nou zie ik wel vaak dat zo'n bedrijf zich in die algemene voorwaarden indekt... Hè, bijvoorbeeld met de term zolang de voorraad strekt... heb je dan als consument nog steeds recht op dat gratis product? Nee, ze moeten natuurlijk wel minimaal een bepaalde voorraad hebben, überhaupt en het kan best zijn dat op een gegeven moment inderdaad het op is... en dan de aanbieding niet meer geldt... dan moet dat wel meteen al gemeld worden... zodat iemand ook nog de kans heeft om de koop te ontbinden. Hè? Om uh, je herroepingsrecht in te roepen. Zodat je kunt zeggen, nou, dan vond ik de aanbieding gewoon niet goed genoeg... want ik wilde eigenlijk het product alleen maar... als ik ook dat gratis product daarbij zou krijgen. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste hierin. Dat er op tijd gemeld wordt uh, dat dat extraatje dat je zou krijgen... dat dat uh, niet meer leverbaar is. Ja, dankjewel. Charlotte Meinersma van Charlotte's Law. Wil je lezen waar je precies recht op hebt bij een gratis product? Ga dan naar radio 1.nl. Met Micha Blok. In De Belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. En vandaag de autobanden van Aerospeed. Quickfit verkoopt ze en belooft op hun website dat de banden slijtvast zijn. Dus even bellen met de klantenservice van Quickfit. Want hoe kan het dat deze autobanden slijtvast zijn? De ontwikkeling van de banden gaat best wel hard. En uh, ja, er worden steeds betere en mooiere rubbers gebruikt. En uh, dus ja, dat is eigenlijk een heel complex, heel technisch verhaal. Ja, het is blijkbaar een technisch verhaal. Maar kunt u me wel vertellen hoeveel langer de levensduur van deze banden is? Ja, daar kunnen we eigenlijk helemaal niks aan ze over zeggen, want het heeft zoveel te maken met rijgedrag. Dat, dat, ja, dat is gewoon heel erg moeilijk om dat, uh, om dat aan te geven. Dat, dat, dat kunnen we eigenlijk gewoon niet. Ah ja, bijna. 10% of zo, uh, 10, 15%. Zoiets kunt u uh, wel aanhouden. Nou, dat is nogal wat. 10 tot 15% langer met je autoband doen. Maar hoe kan het nou dat deze autobanden sluit vast zijn?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 Zijn een, een, een, een tandje minder dan een Continental, of een Guicier of een Michelin. Dat heeft onder meer te maken met uh, bijvoorbeeld uh, uh, de slijtvastheid. Uh, het kan dus zijn dat ze wat, uh, wat sneller slijten. Ja, dus als ik het goed begrijp, slijten deze slijtvaste autobanden iets sneller dan uh, andere autobanden. Tot zover de klantenservice van QuickFit. Ik praat over verder met Kees Oostwal, docent automotive Apeldoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, slijtvaste autobanden. Bestaan die nou? Ja, de fabrikanten doen de anders aan om onze dingen te beloven. En daarbij wordt de term slijtvast wordt veel gebruikt. Alleen in hetzelfde segment kan hij wat slijtvaster zijn. Maar dat is geen garantie dat hij ook slijtvast is natuurlijk. Nee, want hoe slijtvast een band is, waar is dat van afhankelijk? Nou, hoofdzakelijk is eigenlijk van invloed het gebruik van de eigenaar zelf. En zijn rijstijl. Die bepalen uiteindelijk de slijtvastheid van de band. Ja. En natuurlijk ook wel de samenstelling van het rubber. Maar ja, dat is. De, de, de eigenaar is eigenlijk de belangrijkste factor. Ja. Want als je in percentages zou moeten aangeven. hoeveel procent van, die, van de levensduur van je autoband. wordt bepaald door je rijstijl? En hoeveel procent door hoe die band echt is samengesteld? Nou, ik denk dat, uh, dat 60% de bereider uh, de, de levensduur bepaalt en 40% de rubber samenstelling. Ja, dus wat de mevrouw van de Quickfit zegt, uh, de levensduur van zo'n slijtvaste band is zo'n 10 tot 15% langer, dat kun je dus eigenlijk helemaal niet zeggen. Nee, dat nee. Nou, uh, als je een, een, uh, een goede test zou doen, hè, dat je dus met, met een aantal banden over hetzelfde traject rijdt uh, over een langere tijd dan zou je dat uh, enigszins kunnen staven, zeg maar. Maar zomaar uh, roepen dat die 10 tot 15 procent langer meegaat... is uh, enigszins uh, overtrokken. Nee. En hoe moet ik dan autorijden als ik zo lang mogelijk met mijn autobanden wil doen? Nou, je kunt het beste uh, anticiperen op het verkeer. Uh, dat is dus sowieso goed, hè? zeg ik altijd. <laughs> ja, dat is altijd goed. Er kost minder benzine en uh, ja. ik zeg altijd de snelheid erin houden. En uh, ja, dat, dat levert je gewoon een, een langere levensduur op. Ja. Hoe lang doe jij zelf met je autobanden? Uh, nou, de, de, de, ik ben iets ouder geworden en uh, dan haal ik meestal een uh, 30.000. Ik rijd wel op een, een, een heel goed merkband. Uh, maar goed, uh, als ik mijn best doe, zou ik het ook met, uh, met 10.000 uh, kaal kunnen hebben. En als ik uh, de andere kant op ga, zou ik ook wel 50.000 met die banden kunnen rijden. Ja, dus uh, de levensduur van, jou, uh, van jouw band uh, wordt bepaald door je rechtervoet, hè? Ja, hoofdzakelijk wel, ja. Ja. Dankjewel, Kees Oostwal, docent okay. Automotive Apeldoorn. Nou, we hebben Quickfit om een reactie gevraagd... en ze zeggen dat slijtvast natuurlijk niet betekent dat banden niet slijten. Toch zit er verschil in het rubber dat gebruikt wordt op banden. En ze vertalen slijtvast liever als beter bestand tegen slijtage. Kom je nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt... kunnen ze die belofte wel nakomen? Mail dan naar radaradio@avrotros.nl. I should love you so. Daydreaming, my places is still. I'm Tim Knol, A Kids Heart. Hoe maak jij je tuin lente klaar? Hoe ga je deze maand je tuin aanpakken? Koop je nieuwe planten die straks lekker bloeien? Of sfeer je bij een helemaal groene tuin? Heb je een onderhoudsvrije tuin met alleen maar tegels? Of is je tuin ook een hobby en ga je helemaal los? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en je tips. Johannes van Rade Online. De tuin speelt toch, hè? Ondanks ja. het feit dat het buiten koud is nu. Ja, ja, ja. daar krijg ik ook uh, een reactie op binnen via de Radio 1 app. Dus uh, stuur ook vooral daar langs je reacties binnen. Een vraag van uh, Dennis. Die uh, heeft even een vraag voor hier in de studio. Die zegt van: uh, hij gaat elk jaar gaat hij zijn oprit en zijn achtertuin te lijf met een hoge druk reinigen. Daarmee spuit hij alle. Ja, onkruid tussen de tegels uit en vervolgens gaat hij dat allemaal weer voegen. Maar daar krijgt hij commentaar op van zijn buren. Want die zeggen dus tegen hem van dat op deze manier de bestrating snel verzakt. Klopt dat of kan hij gewoon met die hoge drukreiniger aan de slag? Ja, Robert Sterk, tuinman. Wat ja. is het antwoord? Mag uh, hij met die hoge drukspuit losgaan? Nou, tu tuurlijk. Je mag altijd losgaan <laughs> met zo'n hoge drukspuit. Maar, um... Het verzakken, dat klopt. Dat zou inderdaad kunnen. Want je spuit echt die voegen helemaal leeg. En uh, ook hetgene wat daar net een klein stukje onder zit. Dus op het moment dat je het weer opnieuw gaat voegen... dan heb je altijd, dat als je er al overheen rijdt met je auto... vooral op je oprit, dat je dus iets van zand uh, wegduwt... terug die voeg in. Dus dan krijg je iets sneller van die uh, verzakkingsjes in je oprit. Dat zullen voornamelijk de rijsporen zijn. ja. Ik vind het heel mooi, want als jij vertelt... dan gaan je handen, die maken ook allemaal bewegingen... en ik zie ook uh, de aarde onder je nagels zitten. Echte uh, tuinman. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Johannes, je hebt nog meer reacties, hè? Ja, er zijn nog meer reacties binnen. Onder andere van Marianne, vrouw van, naar mijn hart. Uh, die heeft geen tuin, maar een dakterras. En die plaatst uh, daar allerlei pl uh, planten in potten op. Uh, ze plant die vanaf Kijk. mei. En dan zetten ze er allemaal zomerbloeiers in. En dan is het nog steeds een hartstikke mooie uh, ja, dakterras. En uh, Ninon, die heeft uh, vorig jaar een terras laten aanleggen... Leggen met voegen die geen onkruid doorlaten en dat bevalt hem uitstekend, zegt hij. Ja, wat zijn dat voor voegen, Robert? Um, dat zijn van die speciale uh, zakjes, zijn dat zeg maar. Daarmee vul je je hele voeg en dat is een, een soort van uh, organisch werkende voeg. Dus die krimpt die in en die zet uit naarmate dat, dat er iets beweging zit in je tegel, zeg maar. En die uh, juist doordat dat. Hey, dat, dat activeert zeg maar op water dus op het moment dat het regent dan, dan past zich dat aan aan je voeg en dat is gewoon een soort van dichte laag waar dus inderdaad geen onkruid in kan groeien. Innovaties op het tuingebied. Yes. Ja, Robert, als ik mijn tuin lente klaar wil maken, waar begin ik? Uh, wat is stap 1? Stap 1 is altijd uh, ruimen, zeg ik altijd. Even al het oude blad eruit, even de rommel eruit. En uh, he, eventueel nog wat, wat onkruidjes eruit. En daarna lekker snoeien. He, uh, voor, vooral de uh, hortensia's, de vlinderstruiken, de katalpa's, de, de vorstgevoelige beplanting. Die kun je net na de vorst, dus even na het weekend... Uh, kun je die gewoon lekker snoeien en lekker schoonmaken. Altijd en wat weer is de gouden snoeiregel? Tot waar moet ik het afsnoeien? Um, dat is eigenlijk een beetje per plant verschillend. Um, de basis is, is dat je eerst even alle doden, hè, dus dode bloemen en uh, dood hout eruit haalt. En dan vervolgens ga je er wat uh, lucht in knippen, noem ik het eigenlijk altijd. Dus dat je gewoon wat, wat oude dikke takken eruit haalt, niet te veel natuurlijk. Maar dat die weer wat ruimte hebben om te groeien. Ja, ja. Ja. En dat dat onkruid, want ik hoor je zeggen van je moet het onkruid verwijderen. Hoe zorg je er nou voor dat dat onkruid niet meteen weer terugkomt? Um, nou, wat je, wat je doet is, uh, je haalt het natuurlijk leeg. Dus je zorgt goed dat je het plukt met wortel en al. Dus dat het er goed uit is. En dan zeg ik eigenlijk altijd gewoon lekker die borders goed vol planten met mooie planten. Want op het moment dat er een plant, plantje staat, dan kan er ook geen onkruidje groeien. Dus als je een dichte border hebt, heb je er ook bijna nooit onkruid in. Ja. En dan de grasmat. Hoe zorg je ervoor dat je echt mooi gras houdt? Uh, nou, gras is eigenlijk uh, is de gouden regel, hoe meer je eraan doet, hoe mooier die wordt. Dus je gaat Liefde lekker... hebben ze nodig. Liefde, ja, zo kun je het ook noemen, inderdaad. Uh, dus, dus je gaat lekker in april, ga je lekker feliciteren. Even de oude rommel eruit en uh, netjes bemisten en bijzaaien. Welk woord gebruikt je nou? Veticuteren. Er zijn dagen dat ik het niet doe, maar wat is het? Uh, nou, Verticuteren, dat is met een bepaalde machine, zeg maar, rijden over je gras heen. En die gaat met wat messen door je gras heen, zodat die al het moster even uittrekt. En eventjes de, de dode gras en, en de rommel die erin zit. En die maakt die grond ook lekker wat luchtiger, zeg maar. En daardoor... Ga, uh, daardoor gaat je gras gewoon beter groeien, ben je de rommel kwijt... en als je hem daarna gelijk even bemest, hè, goed bemesten... goed bijzaaien, ook heel belangrijk, en niet te zuinig... Um, dan, dan krijg je een mooie, dichte grasmat... en die, gaat het, die wordt dan ook juist door de mist mooi groen. Oké, okay, en goed bemesten, hoe doe ik dat? Um, gewoon even langs het tuincentrum rijden... Uh, speciale speciale mest halen... en uh, er lekker dik overheen strooien. Het liefst een, een, een soort van osmocode, uh, gekoten meststof, zeg maar... die wat langzaam aan, uh, geleidelijk aan, uh, zich voeding afgeeft aan de grond. En uh, vooral vaak herhalen. Hè? Dus, dus, uh, het hangt er vanaf wat er op het pakje staat wat je gebruikt. Maar ik zeg altijd... Uh, eens in de twee maanden minimaal meester. En tot slot, wat zie je nou vooral fout gaan bij doe het zelfers in de tuin? Uh, dat ze er te weinig aan doen. En dat ze ook niet durven te snoeien. Je moet, mag best uh, hey, ik bedoel, een, een, een heester of een plant doodsnoeien. Dat is heel moeilijk. Uh, maar je kan rustig de helft van een, van een plant eraf halen. Zolang je maar ja, klinkt raar, de juiste helft uh, eraf haalt. Dus het is vooral een stukje kennis wat, wat vaak niet goed gaat. Dankjewel, Robert Sterk. We praten door over dit onderwerp in onze livestream op de Facebookpagina van Radar, en daar kun jij nu al jouw vragen al stellen aan onze tuinman van vandaag. Uh, je leest alles terug over onze onderwerpen: vluchten van Toei met 27 uur vertraging, wat te doen als je gratis bijproduct niet geleverd wordt. Je kunt het allemaal teruglezen op npoRadio1.nl. Maandag is Radar er weer op tv met Antoinette. Gaat het over Rotterdam, waar je met een dieselauto die ouder dan uit 2001 is de stad niet meer inkomt, net als in Utrecht al geldt. En dat zijn niet de enige steden waar. Strenge milieuregels gelden, en hoe meer verschillende regels er zijn, hoe lastiger voor de automobilist. Maandag half negen, Avrotross op NPO 1. En dit was Radar voor vandaag. We zijn altijd online. Thuis bij Avrotross. NPO Radio 1, de actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Kunt u me vertellen waarover een gemeenteraad beslist? Eigen gemeente eerst bij de raadsverkiezingen. Over alles en nog wat. Het bloot uit de beeldzaartoe. Ik ben Oja Beuken, Julie. En de iconische klimkoekels van Aldo van Eyck. Het is echt een ontdekkingsreis. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Komt mee naar Kom mee, Kom mee oh, maar naar buiten. Oh, wij zijn namelijk van tuinadviseur Centrum Jacobs FNS. En wij wilden nu vragen of de tuin al winter klaar is gemaakt. Oh, de heren van oh, Koten en oh, de, oh, Koten de oh, Bie zijn natuurlijk oh, oh, helemaal klaar voor de Boekenweek. Vanavond half negen, VPRO-NPO 2. Van Koten en de Bie, scheurgras. Val gerust voor het verleidelijke design van Mercedes. En het voordeel op de upgrade editions.